Wij beginnen de Zogerles 247. Op de pagina Resh zijn 207, de regel 4 van de tekst van de Zoger zelf. Ot Resh Kav. Hoe wij Nishmatin de alin ba hi haya. Nafki kama ofi de parhan veta asan kol alma. Vekad nishmata nafka lehai alma. Ha ofa de parach venafak. Ze is behade, hainishmata, mihahi, mihahu, ilana, nafak, een Erg scherpe, erg speciale taal van de zoger, wat we horen hier. Wat men. Abizivelik noemt een symbolische taal, omdat men begrijpt dat niet, wat de zo, waar de zo over spreekt, daarom uh, lijkt het een symboliek. te zijn vier. Ot Kav 220. Hoe non is, en in die zielen, de Alin bij die die komen, binnenkomen van in die gea. Nafke Kama komen uit, verschijnen, Kama ofi een aantal vogels, de paar die uh, scheren, zweven, zweven, scheren, we aasen en vliegen, vijf kool over de hele wereld. We gaan nu smaten afkala-alma en wanneer een ziel komt uit in deze wereld, naar deze wereld, hoe over deze dan is die vogel, de parag die welke vogel scheer of uh, uh, v, uh, vloog en kwam uit samen met deze ziel zes van die boom. Navakim, die komt uit met hem, dus gepaard gaat met het uitkomen van de ziel, met het afdalen van de ziel, komt ook een, die vogel erbij. We zullen zien wat dit allemaal is, we hebben dan geleerd iets, dat samen met de ziel komen, uh, verschijnen ook die een aantal... Uh, Verschijnt ook een engel of, of meerdere engelen die dan begeleiden deze silenzio. We komen af, we begon niet schmaten, we gaan Zeven. drie, dubbele punt. Gaat mij Jamina, we gaan niet Oh, dat is interessant. Komen nu niet af, hoeveel? Let op, let op. Hoeveel van die vogels komen uit samen met elke ziel, dus gepaard gaan met, met het verschenen van elke ziel? Trien, zegt hij, twee, twee vogels, dus bij elke ziel komen er twee vogels erbij. Gaat Miamina, let op, de ene is van de rechterkant, en de ene van de linkerkant. Punt. I zage in o Dichtief. trinle. acht Kimelachave agt yitzave lega. Kijk wat die zegt ons. I zag, indien de mens wa... Eh, dat verdient, waardig wordt. Het op in on Dan beschermen zij hem. Dichtief, omdat het geschreven staat. Um, in dit Helium, in Psalmen, Psalm 91. Kim lacha, wie tsa wel Om omdat. He, Hashem, zal engelen opdrachten ten aanzien van jou, om jou te beschermen, herinneren. Acht, dat is wanneer de mens, als de ziel, als de mens, het waardig wordt. Dus de mens moet kiezen, duidelijk, alles hangt van de mens zelf, zelf af. Ja, geen uh, lotsbepalingen, de mens zelf bepaalt zijn eigen lot. Duidelijk. als de mens zo de mens als de mens eh, boven de sterren uitkomt, oftewel individueel geestelijk werk doet, dan is hij niet onderhevig meer aan de uh, astrologie, oftewel aan de uh, opstelling van de uh, die van zijn uh, weet het, van de dierenriem uh, enzovoort. Ja, constellatie. Constellatie van die, van die sterren. De opstelling van de sterren. Zijn geboorte uh, en Zijn, die, zijn be geboorte bepaald enzovoort. Uh, van, zijn ge be van zijn geboorte is bepaald. Uh, enzovoort. Het, het werkt op een mens altijd. Let op. Maar een mens gaat er doorheen omdat de, wat wij doen via de kaven het licht aantrekken, gaat veel hoger, immens veel hoger dan, de, dan die golflengtes die dan, of die ja, golflengtes, die magnetische, andere even als voorbeeld, krachten die dan van de sterren uitkomen en natuurlijk invloed hebben op een lagere mens. Op onze uiterlijke mens hebben ze wel invloed, maar als wij ons bezighouden met, met de Kabbalah, met het in, in individueel geestelijk dan, werk, dan worden we bestendig ook tegen die invloeden. En dan werkt, werkt voor een, uh, een kabbalist. Bij een kabbalist werken die krachten niet. Ze werken wel, maar die komt erboven. Dat heb ik. En daarom, uh, alle voorspelling, voorspellingen die uh, door jou, uh, door bijvoorbeeld door een bepaalde, door het feit dat iemand uh, in bepaalde, in bepaalde, onder bepaalde dieren een bepaalde teken is geboren. Uh, worden teniet gedaan voor die mens. Eigenlijk, zoals hebben we, dat, hebben we dat ook geleerd van Abraham. Abraham. Dat uh, toen, nog, toen hij nog in uh, Mesopotamië was, dan uh, die astrologen, die hadden hem voorspeld. Dat hij geen kinderen kon maken. Dus volgens de natuur, volgens de sterren enzovoort. Zijn sterrenbeeld. Kon hij geen kinderen krijgen. Maar omdat hij, toen hij boven het verstand ging. Hashem heeft hem beloofd. En hij wist wel dat hij kon dat niet. Maar Hashem heeft hem beloofd. Dus hij ging boven het verstand, hij ging boven het, zijn sterrenbeeld. En dan kreeg hij, op, dat is dan het wonder, bij wonder als het ware, uh, kinderen in eerste instantie. Uh, de, de bedoeling is dat het kind is dan iets zijn eigen kind die zijn lijn zou doortrekken verder. Heel. Dus wat betekent nu in, in, in dat licht, wat betekent wonder, wat we nu hebben geleerd? Gewoon door even dit, dat voorbeeld aan te halen Wat is het wonder dan in, in wat we kunnen wonder noemen? Wonder is wat er gebeurt als gevolg van, het, van mijn uitkomen boven het verstand. Daardoor ga ik boven mijn natuur, boven mijn, uh, de natuur waarmee ik geboren wa ben, geboren was, duidelijk. En dan gebeurt er, gebeuren, wonder, gebeuren wonderen aan mij, dat zijn wonderen, dat is wonder, duidelijk. Met tegenstelling tot een naïeve, primitieve, bijgelovige, Begrip, begrippen van definities van wonder wat de wereld die eigenlijk nog steeds primitief is ten aanzien van het geestelijke eigenlijk ja, wat men dan noemt als wonder weet nou naar al die primitieve voorstellingen hoe zij dan al die wonderen zien met die, met die, met die traantjes van dat die komen dan op, dat, op de uh, standbeeld van die, weet ik veel, Bernadette en veel alle andere dingen, die, die, die rare dingen die dan de kerk verkoopt dan aan, de, aan de gelovigen die dus on, zonder verstand zijn, werken onder het verstand, verkopen ze allemaal dat troep dat zij, wonder noemen, wonder is het enige wat wonder is, de mens zelf die die aanwakert wonderen en wonder betekent niets anders dan dat een mens boven het verstand gaat boven zijn sterrenbeeld uitkomt door een man omhoog te doen en door die relatie via de kave met Hashem en niet zoals plantjes en alle religieuze van de wereld die dan alleen maar uh, dat doen via, de, via het ronde licht. Dat alleen maar licht is van het ontvangen. Net zoals uh, plantjes ontvangen, zoals ook een re religieuze mens ontvangt dat alleen maar. Maar je kan niet doorgaan, ze hebben geen beweging. Kijk, orthodoxen hebben beweging. Geen beweging. El alle orthodoxen, ik bedoel niet alleen uh, joodse orthodoxen. De Joodse orthodoxen kunnen iets doorgeven. Absoluut niet. Absoluut kunnen ze dat? Zij zijn niet in staat daarvoor. Omdat uh, alles wat zij ontvangen, ontvangen ze van dat ronde uh, licht. Uh, en het ronde licht is een, een licht van nevers. En dat is allemaal. Uh, ook al verschillende uh, gradaties van nevers. Zijn uh, roeagden nevers. Kunnen zij ze zelfs uh, halen. Maar dan is het nevers, is het vrouwelijke licht. Allemaal vrouwelijke lichten ontvangen ze, alleen maar, alleen maar ontvangen en dat betekent net zoals de natuur, net zoals stenen, net zoals koetjes, zo ook orthodox precies hetzelfde, kan niet doorgeven. En daarom zien we dat zij allemaal zitten, alleen maar in hun pakket, of die jodendom, jodendom of die christenen, of die weet ik veel, allerlei boeddhisten, ze kunnen niet doorgeven, allemaal zitten in hun in eigen pakket en kunnen niet verder, ze hebben geen beweging van binnen, komt omdat beweging begint vanuit de ruach, en de ruach kan men niet ontvangen anders dan via een kaf, via de kaf, via de persoonlijke relatie met de kaf. En dat is de wonder, dat is het wonder, definitie eigenlijk van een wonder. Dus een mens zelf die oproept, Wonder. Er gebeuren geen wonderen anders dan de mens zelf die zij, en nog een keer, nog een keer, en om wonder te laten gebeuren, zoals we weten wat de wonder nu is, kan niet anders dan door het individueel geestelijk werk, en door te ontvangen via de kaf, anders is het geen wonder. 10, 10 na de dubbele punt. Of nee, we hebben ze nog niet zover. ver. 8, uh, 8 na, na de eerste punt. We ILO ielo, niet categorie alle. Dus we hebben net daarvoor geleerd, wat net uh, voordat voor ik ging er over. Uh, uitweding het <tog> deze uitweding hij zei ons dat als een mens verwaardiger wordt dan let op dan zij die vogels dus die beschermen hem zie dat niet automatisch het is niet automatisch dat het allemaal uh, gebeurt van boven dat men beschermt een mens. Als een mens wil, als een mens dat waardig is, dan beschermt men hem. Wie hem lo, let op goed. Wie hee lo. En in die niet. Als hij niet waardig is. Zelf kiest voor iets wat niet waardig is. Dan in onme katregiale. Let op dan. Klagen ze hem aan is heel iets anders dan wat religie dan bla bla van uh, welke religie dan ook. acht van Hashem is goed en die engelen zijn heerlijk, heerlijk en allemaal, alles hangt van de mens af, de mens maakt zijn smaak als een mens goede voor het goede kiest als een mens um, verdient dat dan ervaart hij ook dat de smaak, dat ook de engelen die, en de Shem, dat die uh, uh, hem beschermen enzovoort. Anders ah, klagen ze hem aan, anders heeft hij het gevoel uh, dat zij hem aanklagen. Duidelijk. Acht, na de tweede punt. Amarna Bipingas. Plata Inon. Negen. De kaime. Apotropos in alle de Barnes, Kad zag. Amar Rabbi Pinchas. en dan, dat heeft Rabbi Shimon gezegd, dat het twee, dat twee zijn. Ja. Waarschijnlijk Rabbi Shimon heeft dat gezegd. En nu, Rabbi Pinchas zegt, Rabbi Pinchas zegt, er heb ik in het huis een tlatte zijn drie. Die drie zijn die die dus die de mens over de mens waken, de mens beschermen, uh, wanneer de, wanneer hij uh, het, wanneer hij waardig het waardig is, dus? Yes. Wanneer hij dat verdient. Negen. Negen na de punt. Nicht im wie je malach mal iets. Mal iets. Tien echad. Meneer. Elf zo'n vers. Lehagit, ladam, isharo, Dubbel punt. Waarom zegt hij dat? Kijk, hoe, hoe, waar, hoe, hoe, waar, beroep, hij beroept zich op. Waarop beroept, beroept hij zich? Waar maakt hij beroep op? Om te zeggen dat er drie zijn. Nou, omdat er bestaat een vers. In, uh, in het boek Job. In het werk Lamet Gimel 33 van Job. Job, zeggen we. De In het Nederlands Job. Im jeshalaf malach, indien er is over hem een engel, maar iets, een, maar iets, en indien er over hem, boven hem, een, eh, uh, engel is, uit duizend, en dan een engel maar iets, maar iets betekent die, woordje voor hem doet. Heet hij die dus hem aanbeveelt. Lehagit la Adam je om aan de mens zijn directe weg te, ver te vertellen, de waarheid te vertellen. Dubbele punt tien naar de dubbele punt. Na. Im Yesh Malach. Hoe gaat het? En hij gaat het tellen uit dit vers bewijzen dat het drie zijn, ja? Dat kiesh Allah im imiyes Allah Dat het het begin van dat vers. Indien boven hem een engel is, ha gaat. Dat is één. Dat is één. De aanwijzing vanuit het vers dat het één engel. Punt. Malik. tre, het volgende, het woordje, maar iets, dus hij die hem uh, aanbeveelt, uh, uh, hem als het ware aanbrengt, als uh, aangeeft dat hij verdiende enzovoort. Een advocaat, hier kan je niet zeggen advocaat, maar zo dus eigenlijk die voor zijn rechten opkomt. 3, dat is de tweede. Maar iets is in dat vers. Dat is de tweede. Waarom is het zo? Omdat we weten dat het, uh, een engel kan alleen maar één functie hebben, Duidelijk, Dus dan zegt hij, dan zijn drie in dit vers. Dat is dan de tweede. Regel elf, er gaat elf, lehgiladam isarot, aatvat. En de derde is wat staat geschreven aan het, aan het einde van het vers, een van die duizend, om aan de mens zijn rechte weg te vertellen. Hatla, dat is de derde. Dus hij bewijst dat het drie zijn. Um, Hasulam, de rechterkolom, de regel zeven. De referentie van de Oud-Resh-Kav. De aalin, de alin, de belette. Rijgel acht. im Eilo Shamot anik nasot, Bota achaya, shahi neikh na malhut, im kama ofot, dainu mlachim, tin aporhim, umishota en ik breng je nog een keer in de herinnering dat vanaf uh, eigenlijk nu, of net de vorige les heb ik al gezegd, dat wij beginnen, begonnen intensief om bij ons bezighouden met de taal zelf, de taal van Hashem zelf. Duidelijk. Het is niet genoeg meer alleen maar de vertaling te hebben voor je ogen, voor je, voor je oor, voor je oren. Maar dat jij gaat zelf intensief, stap voor stap, indiepen jezelf in deze taal. Nee. Er is geen andere manier om schepper te vinden, jezelf te vinden kan, een mens, jezelf, betekent ook jouw innerlijke mens. innerlijke mens kent de hele getal. Eigenlijk. Uh, je moet alleen maar aanboren jouw innerlijke mens. En niet proberen dat te leren met je uiterlijke mens. De uiterlijke mens wil alleen maar onthouden dingen. Maar innerlijke. eigenlijk. Ik heb ook nooit geleerd om een woorden te onthouden. Uit mijn hoofd. Gewoon. Eén keer... Lees je dan en ga je dat goed opnemen. Dan uh, een tweede keer komt het al bekend voor, maar je weet het misschien nog niet, de betekenis. Ga je nog een keer en ook die, hoe dat geschreven is, kan je al direct uh, weten hoe je dat uitspreekt. Dat ook uit de praktijk, niets anders. Alleen uit de praktijk. En dan opeens zie je dat na drie, derde, vierde uh, van, keer dat je kent het woord ook, je kent zijn uh, schrijfwezen en je kent zijn uitspraak en je kent ook zijn betekenis. Dus nog een keer, ik spreek langzaam, niet alleen om willen van om jou gelegen, gelegenheid te geven om het uh, duidelijk uh, zelf uh, het kunnen te kunnen uitspreken en ook koppelen, de koppelen met de betekenis van dat woord, maar of uh, uh, de zin, maar uh, omdat ook het eeuwige ritme zo verloopt. En Op deze manier, als je dan ook langzaam door juist in dat eeuwige ritme leert, dan zal je zien dat het uh, dus zonder uh, druk te maken, oh ik begrijp het niet, oh ik kan dat niet, ik, ik ben niet geschikt, ik kan niet meer, uh, ik ben onbekwaam en enzovoort enzovoort. Uh, ik heb geen aanleg voor talen en andere smoesjes die de Sita Agrio uh, bijbrengt, invluistert. Dat als je dan in dat eeuwige ritme gaat leren, zonder enig dwang, uh, dan zal het erg geweldig, je zal erg geweldig vooruit, voor, vooruit gaan. Let op: de regel 8. We im Elo aneshamoot, en samen met deze zielen, A hen nasot die in deze haia binnenkomen welke haia welke Gaya is shegiya malchut is de mal goed, 9 iot im voort, komen uit oftewel verschijnen een aantal vogels en hij helpt ons hier de haia om dat wil zeggen hij He legt het ons uit. Dat wil zeggen, wat, sorry, wat zijn dat die, vo die vogels? Die vliegen. Dat wil zeggen de engelen aborgiem die vliegen eigenlijk porchim betekent uh, scheren in, in de hemel. Om en vliegen over de hele wereld. Dat is de reden waarom ook de Engelen worden afgebeeld, ja, in de christelijke traditie, in de christelijke, bedoel ik, in de christelijke traditie van de kunst, uh, worden afgebeeld met, de, met vleugels. Ja. Maar natuurlijk is het een beeld, dat is wel symbolisch wat men dat in kunst, dat zo op deze manier, dat afbeeld. Maar, het kan zo hardnekkig zijn, zo'n beeld van die engeltjes, en die zijn allemaal baby'tjes, ja, normaal <laughs> zijn dat baby's, ja, omdat, zie dat, dat? interessant is, dat die, op die schilderijen, die, op die die, en die engeltjes, die normaal zijn, als altijd worden ze, als het ware, Voorgesteld als baby's. De baby's betekent onschuldig. Eenlijnig. Ja, eenlijnig, net zoals eenlijnig zijn die engelen. Ja, zonder kwaad. Ja, niet dat onze kinderen niet hebben kwaad, juist, ze zijn vol van kwaad. Maar het beeld van een kind betekent dus on, onschuldig. Uh, en dan eenlijnig, zoals die engel, engeltjes zijn. Want uh, de mens is anders dan engel. De mens is dus iemand die beide kanten heeft in zichzelf. Goed en kwaad. Ogazze nishama. Elf. Jotsa tla olama zijn. ova hu sheparach. Vyatsa twaalf. In haneshama hazo miyoto waila. Jocé Imo Uhashane shama in vanir de Neshama de ziel. Elf. Jocet le ulama ze komt uit of the in deze wereld. Hao hahu dan let op, dan deze vogel Die. Letterlijk vertaal ik het. Die scheer, sch scheerde of scheer, die dus vloog uh, en die kwam uit, die verscheen met deze neshama, met deze ziel, de regel twaalf, Miotohelan van die boom, Jotzeimo komt met hem uit. Verscheint samen met hem. Goed kijken wat hij ons nu vertelt. We kamen dertien Blachim, Jotsim. im im de Shamauni Shama. En hij stelt een vraag: En hoeveel engelen dertien komen eruit met elke Neshama? Punt. Schneim. Hij gaat naar Miami. Hij gaat naar Hij zelf antwoordt. Snijm 14. Hij gaat de Miami de ene van rechts. En de ene van links. Is er nog een keer? Zie je, dat zie je in een hele getal. In de hele literatuur wordt niet gezegd, de ene dat en de ander, ander zegt men niet. Ja, zie je dat? In plaats van te zeggen, de ene van, bijvoorbeeld van rechts en de, ja, en de ander van links. Nee, zegt men de ene van rechts en de ene van links. Eén van rechts en één van links. Heel belangrijk om dat ander niet te noemen. Ander komt van een andere kant, van de medaille, van de andere kant. 14. <um -Zo Im <um -Zo -he hem shomrim 15. Oto Im zogeh, indien hij waardig bevonden wordt, indien hij waardig is, de mens. Hem shomrim oto, dan waken zij over hem, beschermen zij hem. 15. Na de punt want het is geschreven, van de engelen zullen aan engelen zal Hij Hashem opdrachten opdragen, sorry, opdragen, om over jou te waken, jou te beschermen. Zestien. We himlo, hem mastinimala en indien niet indien de mens dus het niet waardig wordt, dan uh, klagen zij hem aan. Kijk nou hoe geweldig wat het is. Kijk nou de, hoe geweldig Hashem heeft de wereld geschapen om de feedback, om de, de nodige feedback te, te hebben. Dus die engelen heeft je gestuurd om die ziel te begeleiden. Kijk nou hoe, hoe groot, hoe belangrijk. Uh, het is, hoe zien we hier, dat de mens is boven eigenlijk in de, in de gedachte van, de, van Hashem. De mens is eigenlijk de kroon van de scheppingen, niet de engelen. Hoewel zij dichterbij zijn, bij hem zijn. De mens is de hoofdpersoon, de hoofdrolspeler. Ja, zie je dat? En zij begeleiden hem alleen maar. Dat hebben we ook, zien we ook dat in de Joodse traditie. En traditie natuurlijk, ze begrijpen niet hoe dat zit in elkaar. Ook zien we dat dat is oorspronkelijk. Or, we zien het ook in de, in de Torah. We zien dat in het gevecht tussen Israël en Amalekieten. In de woestijn. Zij waren de eerste die Israël hadden aangevallen. Vanwege ongeloof. Van Israël. Toen kwam waar hadden ze die zwakte. En zodra zij zagen dat Israël verzwakt was. Dan vielen ze Israël aan. En welke. in die strijd. Hoe was dan in die strijd? Moshe stond op een, op een hoge op een heuvel. En aan zijn beide kanten waren twee hulp, uh, hulp, hulpen. Help, en uh, twee van zijn naaste medewerkers. En dat is dan symbool van, niet symbool, maar dan de overeenkomst naar wat hier verteld wordt: dat uh, als het ware hulp van rechts en van links en we weten dat ook dat de, als, wanneer een hand van Moshe omhoog was dan uh, won Israël en wanneer een, een hand van Moshe afzwakte, dan verloor Israël enzovoort dus ook hier zit het zeer diepe geheim en zo zie je ook in de synagoge heb je ook dat die voorlezer, laten we zeggen. Uh, iemand die dus dan het gebed doet voor de hele gemeente. En uh, rechts en links, ook wanneer de Torah gelezen wordt, ook rechts en links. Staat iemand ook. Dus allemaal komt van wat we leren hier. Maar de mens wordt dus, als het ware... Uh, begeleid in, in het leven, de ene engel is van rechts, en de ene is van links, en doet hij het goed, dan uh, word je beschermd door beide dat? zowel door Gesset als door de Gwura, want beide zijn de krachten van Hashem, van het Helau. Wordt hij niet waardig, dan word je van beide kanten aangeklacht. Zestin Nadepunt. Amarabi Amar Rabbi Pinchas zeventien. Schlossam lachimem. Anim maginim. Aga Adam. De linker kolom de eerste regel. punt. De rechter kolom de regel Zestin. Na de punt. Amar Rabbi Pinchas. Rabbi Pinchas zei. 17. Slosha, drie zijn dat. Hij voegde toe, Mlachim drie zijn dat, drie engelen. Anim en Tsaim, die zich bevinden, die, die is die, de mens, die over de mens, Maginim over de mens, waken, beschermende mens. De linkerkolom de eerste regel. Kast je uzoche, wanneer hij he wa, he het waardig is? Punt. Eén. Na de punt. Shekatove im yeshalav Malach marits twee echad. Meneer elf. lagit la dam, je scha punt. dat staat. Im je schalav malach, indien uh, over hem boven hem een engel is, maar niets, er gaat één aanbeveler. Twee, regel 2 Menei van duizend. Menei elf. Had ik gezegd, elf, elf. Le ha la Adam ha dam, om aan de mens. De rechter weg te vertellen, of de, de waarheid te vertellen. Zijn waarheid te vertellen. De regel 2 naar de dubbele punt. Dus dat is zo zijn bewijs. Hij bewijst dat vanuit het vers, vers, de vanuit de Tanakh. En in dit geval is het het boek van Jo. In Jeshelaf 3 malach gaat. en hij gaat het analyseren, indien er over hem, een engel is, haré, je gaat, zien, dat is één, dat is één engel. Drie naar de punt, naar de eerste punt. Malitz, haré, schnaim. Het volgende woord. malitz, aanbeveler. Dat is de tweede. Drie naar de laatste punt. Echade, vier, Meneer, elf le hagid dan dan er gaat de menee 11 dan staat het nog één van uh, uit één uit duizend. zo was het uh, zo was de correcte uitspraak A correcte verdeling in stukjes van dat vers één uit de duizend om aan de mens, zijn rechterweg, zijn waarheid te, te vertellen. Harvei, Slosha, dus drie. Er zijn dus drie. Nou, bij ons natuurlijk komt het wel direct uh, een associatie, of uh, geestelijke associatie, dat er, de derde is natuurlijk, dat is dan de middelste lijn, rechts, links, en dan de middelste lijn. Drie lijnen. Drie, die waken over een mens. Drie Engelen dus, die waken over de mens. Ik herinner je nog, bij het vallen uh, van de Shabbat, aan de vooravond van de Shabbat, uh, wanneer een man, een man, van een mens van Israël, die uit, uh, s'avonds, in de avond, van vrijdagavond in de synagoge, uit de synagoge thuiskeert, terugkeert. En dat is dan Shabbat, en dan wordt hij begeleid door twee engelen. Ja? En dat is ook dat wat men ook zingt. zingt ook. Uh, of twee engelen, dat is... Een beetje wat ook slaat op, die, op wat eerst uh, de zogger had gezegd. We gaan naar boven, naar de regel 12 van de zogertekst zelf. Ot res kaf alef. Amar Abishim. Gamesh. Dichtief. Iatir. Wij gaan eenu. Wij omar. omar. De volgende. Pagina. Res. Het. De eerste regel. Trin. Punt. De vorige pagina, de regel 12. Ot Resh 11. Resh Kaf 11. 221. Ammar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei. Gamesh 5. Nou. Dicht omdat dit geschreven staat. Hij voegde nog toe. Dus eh, Rabbi Shimon 3 hebben wij al gehad. Ja? En Rabbi Shimon voegt nog een ander nog extra daarbij, nog twee daarbij, voegde hij. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei, Chamesch vijf. Omdat dit geschreven staat, Yatir. Omdat dit nog extra geschreven staat, En. Wajjah neen, maar Er staat ook daarbij geschreven dat. Wij gaan, en hij zal genadig ons zijn. En hij. hij was genadig aan ons en hij had gezegd. Wij gaan hij zegt. En hij was genadig voor ons. Dat is één. Dus het is een die extra die erbij wordt gedaan bij die drie. Zoals so, Rabbi Pingas had gezegd. Volgens mij. Zoals we so dat hey, zien hey, like, hey, like, nu. Wajomar, en hij zei: dat is nog eentje. Dat is waarschijnlijk dus die drie plus die twee wat hij Rabbi nu daarbij doet. We zullen zien. De volgende pagina, de regel één, na de punt. Amar lei, la hochi, Da kutcha prigubala De Ha Letra shule atra elanai Kijk wat het kijk nou geweldig is. Kijk nou wat we zien ook in die in de verhoudingen tussen die de ware kabbalisten dat die Rabbi Pinhas zei tegen Rabbi Shimon Ah, maar let op wat hij zei ons tegen te, zei, te was Rabbi Pinhas had gezegd, drie. Hij bewijst dat uit een vers. Dat er drie waren, en niet twee. Drie zijn engelen. Die, die, en niet twee. En dan... En dan uh, Rabbi Schiemann in, in, in deze... Oh, die voegde nog twee toe. Hij zegt, nee, niet drie, maar vijf. En hij voegde deze... En nou, kijk nou wat zegt tegen hem Rabbi Pinchas. Amarle, laf -hochi, hij zei tegen hem, Rabbi Pinchas, antwoordde hem, het is niet zo, let op. Ella, wij gaan maar het woordje, dat woord wij gaan en hij was genadig met ons. Da, koetsabrie, hoe belegoed, we let op. Dat is de Heilige gezegend, is Hij alleen, in zijn eentje. Daar letter schoen, omdat er is geen toestemming aan de ander, behalve aan Hem. Er is geen toestemming, zie dat, alleen Hashem, dat uh, heeft deze. Uh, kracht om, om dat te doen. We zullen zien wat, wat hij daarmee bedoelt. Alleen Hashem. Er is geen ander die dat recht heeft anders dan Hashem. De toestemming heeft dan Hashem. Of recht heeft dan Hashem. Amarley, Shapirka Amart. En nou kijk nou wat Rabbi Shimon hem antwoord. En he, hij antwoordde. Rabbi Shimon antwoordde hem. Shapirka Amart. Prachtig, mooi heb je dat gezegd. Dus bevestigend. Zie dat, hij begon niet met hem um, te twisten of zoiets. Het is onmogelijk in de Kabbalah om te twisten. Want als er een bewijs daarvoor is, hij de bronnen zelf. En als dat de waarheid is, en dan twee. Mensen, die dan twee kabbalisten, die dan op hetzelfde niveau kunnen komen van de bevatting. Dan komen zij tot, um, tot de schikking als het ware. Tot het bewustzijn bewust dat dat is de waarheid. Dat is de bevatting van dit of dat. We keren naar de vorige pagina. res Zijen, 207, Hassulam, de linkerkolom, de regel 5. Je ziet het wel, het werken met de zoger is, is uh, het is inspannend. Het kan niet anders. Het, het is niet een vorm van lekker verlekkernei, wat men doet in, aan wat men dat doet aan massa verkoopt. Hier moet je zelf inspannen, van binnen jezelf inspannen, en daartoe, daardoor, laat je het licht van de stof, leerstof, van wat de zoger ons vertelt, laat je dat inkerven in jezelf, en in die inkervingen daarna, na het bestuderen daarvan, uh, het licht vertrekt, het licht van de zoger vertrekt, maar die inkervingen in jouw kilim blijven. Altijd, voor altijd. En die, juist die inkerwingen dan, daar zal wel het licht komen. En zo verder, dieper, dieper, dieper, wat die inkeringen worden gemaakt door de zoger wat we leren. De linkerkolom, de regel 5. Amarle, Amar, uh, amar רבי שימון וכו'. דובל פנט. אמר רבי שימון זה חמישה מלחים הם כי כתוב עוד וייחנינו זהב. ויומר דובל פנט וייחנינו אחד Amar Rabi Shimon, Rabi Shimon zei de reichel zes. Chamisha, dat, die, five engelen zijn dat, melachim. Kijk dat toe woord, want het is nog, extra, want het is nog meer geschreven. Vaj chanenu vaj maar. Het wordt twee woorden geschreven, gaan chanenu, want hij heeft ons... G genade geweest, e, en en hij zei, dubbele punt, wij gaan een, dat is één, dus de extra nog één, punt, wijomar, en het tweede woord, e, wajomar is nog een twee dus hebben we. haré, gabisha na de punt, na de laatste punt, haré, Gabisha. dus, in totaal zijn dit, zijn dat vijf, acht na de punt, Amarlo eindogend, Ela weigerde nu, ze neigde naar koudscha bril, aksadonshborugule waterdovelo malah, keiner shoot la her, tien, lechonéenoto, Ella hupat smo, a irchevjonsdag, a irchevjonsdag, kijk de zoger is, de tekst van de zoger is bijzonder laconiek, en hier gaat hij ons dan in de uh, voegd, hij hasolam voegt uh, woordjes toe, wat die het vloeiend maken, die het betekenis, die uh, wat in de zorg alleen maar zeer laconiek gezegd wordt, legt dit uit. Of erbij doet een paar woordjes, waardoor het uh, duidelijker wordt. Dus wat betekent de Hashem, uh, de heilige gezegende, zij alleen doet, wat doet die? Dat is wat hij zegt, gaat hij ons he helpen. Amarlo, hij zei tegen hem, is die rabbi gaat antwoorden aan, zei tegen rabbi Shimon. Hij hey, nog het is niet zo. Dus niet vijf. Ela waihanenu, maar het woordje waihanenu en hij hey, is ons genade geweest. Zea bribhu brihu levado, dat is de heilige gezegend. Het is hij he alleen, de regel negen. Welomalig en niet, en niet een engel. Wet op, waarom niet? Keine schroet lager, want er is geen toestemming, geen recht bij de, uh, geen toestemming aan de ander, geen recht bij een ander. En hij, dat is wat hij nu ons extra doet, voegt extra toevoegt, tien. Legon en auto om de mens uh, genade te bewijzen. Ella Hubert, maar dat hij dat doet, hij zelf. Kijk nou hoe geweldig wat we leren. Niet een of andere engel laat staan en een heilige van de volkeren of van, van Israël, wie dan ook. Die goed wat wil leren, let op. Die dan genade aan de mens doet. Alleen maar Hakadosh Hu zelf. Kijk nou wat het is. Alleen Hakadosh Barouhu, alleen hij, geen engel. Dat betekent ook niet, let op, betekent dat ook niet Yeshua. Eigenlijk, alleen de vader van Yeshua, dat is wat Yeshua ook zei, steeds zei, dat. Niet ik, maar mijn vader. Duidelijk, niet ik ben goed, maar mijn vader. Mijn vader geeft die genade. En dat is natuurlijk een topfout van het christendom. Dat zij menen dat Yeshua brengt genade. In. Yeshua bracht genade, brengt genade in deze wereld. Absoluut. In ons, wij kunnen niet anders genade vinden dan via de uh, kliketter, via de hoge kliketter, in onze toestand komen we tot de kliketter, en dan hebben we die genade, de, de wens om te geven, van die wens om te geven, ontvangen we. Maar het is niet, het is niet iets wat intrinsiek behoort bij die kliketter, wat het, het behoort bij Akadosh Barogu, alleen maar de hevige, zijn vader, dat is wat Waarop ook Yeshua steeds, waar Yeshua steeds beroep op doet, is op zijn vader. Zijnlijk. Amarlo, jaffe, amarte, hij zei tegen hem, Rabbi Shimon, goed heb je gezegd, je hebt goed gezegd. Het betekent, het is aanvaardbaar. Regel 12. Piroz. De Aitweh. Ja, het im, han is amot, noeledot, im, jol noel dim im, dertin, kam amlachim, anikraim, ofin, shamlachim, fiertin, haem. Misai, im, han lehaki. לכרת לקרת ה לאחראת לאחראת когда охровод маргирет леохрат לאחראת קפ אסגוט 15 оле хефши хэ мы котоרגим Wedochim, Wedochim, Otan, zestien, lekaf, chowa. Let op. Wat hij ons nu vertelt. im, samen met de zielen, noldim worden geboren, we jotzim, en komen uit, verschenen dertien, kamen, lachim, een aantal engelen, die, ofien... die, Vogels heten. Shamlachima, he, dat deze. Dat deze. Engelen, 14, Messah moet helpen. De zielen. Om. Uh, de. Weegschaal we te doen. Negen. Afslaan. Slaan naar de. Naar de scha, naar de kant van e. Uh, verdiensten. Vijftien, alle hevig, of, ofte, ofte, uh, omgekeerd. In tegengestelde richting. Omgekeerd. Shehem me kat regim. Of omgekeerd dat zij klagen hen aan, we dogen, het dan, en, pushen hen, naar de kant, van die, uh, schulden. Eigenlijk door de mens natuurlijk, wanneer de mens, als de mens, daar aanleiding voor heeft, dan, uh, zij gaan het allemaal, uh, verder, uh, voor, verder bewerkstelligen, duidelijk, want, de engelen is dan eigenlijk de verbinding tussen uh, een, een middel in het uh, besturingssysteem. Om wat de mens doet om dat allemaal te verwerken. Een verwerkingsorgaan, uh, een station voor ministerie. Dat, of een, uh, net als een, uh, omdat al die gegevens wat de mens doet hier... Uh, om dat te verwerken en de overeenkomstig dan te na, naar te handelen. Kmoosrecht toch, zoals so zoals so zoals so, so, so, so zoals hij dat verder blijft voortzet, uh, doorgaat met het uitleg. Zestien punt. We zijn zeker dat we zijn zomaar. די פארחן וטעסן די פולחן די פאחין אדיה שתראי חל דרך תרקולום ועסולם כל על מה שם פורחים ומשותתים בחול תוי האולם ורואים אשגחתו ידברך על בני האולם דרי קולו איך הם Miemenu Barach. barak. Omoedim fierlaa le neshama. Vim en neshama zoche. Hii makriya. Fafet atsmavet. Kole olam kolo lekaf Zes. zoche. Machriët, het weet kolla, ulam, kolollekaf, hova, punt. We keren terug naar de vorige pagina. De Laatste regel in de linker kolom, de regel 16. We ze en dat is wat hij zegt. Kijk nou wat ik vertel aan jullie. Woord voor woord eigenlijk. Soms twee woorden, drie, maar ik kan dat altijd. kan je dan terug. <coughs> <laughs> terugvinden een, een koppel woorden voordel ik wat ik zoals ik aan jullie dat voorlees en vertaal. We zes uh, omere, dat is wat hij zegt de zoger. De paar gaan dat zij uh, scheren in de lucht, scheren metasen en vliegen. De Volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel. Koolarma over de hele wereld. Scherm dat zij scheren, terwijl, omirsotatim, en vliegen over de hele wereld. Twee. Veroyim, als g'achatoi, En zij. Uh, Zien en laten zien, zien en laten zien, het bestuur van de gezegende over de, over de mensen, over de aards, over de bewoners van de wereld, allemaal, drie. En hem, mooshgachim, mimeno, hoe zij worden bestuurd door de heilige gezegende zij door de gezegende, dus niet hoe zij worden bestuurd, van boven gezien, goed opletten wat ik probeerde te zeggen, maar hoe de mens zelf, ervaart het bestuur, over hem, van Hashem, Daar, dat is waar zij opletten, want van boven komt alleen maar het goede, dus zij moeten alleen maar opletten, die engelen, die, uh, of de mens, hoe de mens, in kwestie hoe een, uh, een mens die tegenover, daar tegenover staat. Hoe hij zijn houding ten opzichte van het bestuur, van de hoge bestuur ten aanzien van die mens. Omdat die im la l'n shama, en zij doen maken bekend aan de n shama. Getuigen over de n Vier. Wij im shama zo en indien een ziel, een ziel, een ziel waardig wordt, waardig wordt bevonden, wie mag het asma dan, indien, indien een ziel, een ziel waardig is, kijk nou, alles komt van de ziel, niet van, van iets van de goden, dan weet ik veel. Indien een ziel, een ziel waardig is, dus een mens waardig leeft, dan de ziel die doet zichzelf, als het ware, Doet de schaal. Doet zichzelf en de hele wereld. Doen, uh, slaan dus de weegschaal naar de kant. naar de kant van de verdiensten. eigenlijk dus. net uh, als je dan ziet de wereld als 50-50. Dan. wat doet een mens dan? Normaal is de wereld wordt altijd 50-50. in de. Door de mens gezien, normaal, in een normale toestand. En de mens moet wel die, deze, ah, de ziel moet in elke toestand, ah, wordt een, een recht gegeven, als het ware een vrije keuze gegeven om zelf te bepalen. Dan een mens, dan de ziel, wat de ziel ook ziet, wat de mens ook nog ziet, ziet in de wereld. Daar is tsunami, en daar is uh, die ellende, en daar is dat, en daar is de kinderen die doodgaan, en daar is nog iets. Aardbevingen, uh, uh, noem maar, maar op allerlei ellende. En dan de mens gaat het allemaal daardoor beïnvloed worden ziel en die gaat het dan zeggen, nou, het bestuur van het scherm is dan niet goed, en dan allemaal klagen enzovoort. Dus de mens, wat doet de mens? De mens, de mens gaat dan de kant van de uh, schulden als het ware doen, uh, uh, overwegen de andere kant. En dan zeg je dus dat en ze zien dan uh, dat de mens dan indien de ziel en ziel waardig is, dan doet die overslaan de doorslaan of door, doorslaande zowel zichzelf, zijn eigen uit die houding, als ten aanzien van wat deze aan deze ziel hoe het bestuur zich voordoet, als voor de hele wereld naar de kant van de verdiensten. Wie hem zegt na, ah, zo ga je een ziel zelf. Wordt niet, is niet waardig, dus zelf de keuze is aan de mens, zie je dat? Dan die doet zichzelf en de hele wereld doen, eh, doorslaan naar de kant van de schulden. Punt 7 naar de punt zes, zomaar. Zes, zomaar. Kama, nafkan, bachor, nishmata, nishmata. En dat is wat hij zegt. Een aantal die uitkomen in, met elke ziel. Een aantal van die uh, uh, engelen. De regel negen. Wijinij Rabbi Pinchas een noo cholek al Rabbi Shimon. Tien, Shemeyer, Sharak Tien Ovien, Noldien. Hier is het een komma zo ik weghalen. In de regel Tien in het midden staat een komma. Ik zal hem weghalen hier van dan. Sharak Trien, of in het midden, 0 Noldim, soms so, so zeg ik het in het op zijn Aramees, uh, Im, haneshama. En nu goed kijken, wat, het de, wat betekent dus deze, dat uh, wat zij dan als het ware oneenigheid oneinig, hebben, dat is niet oneenigheid, maar die twee meningen, wat betekent dat? Kijk nou goed een voorbeeld van wat betekent in het geestelijke so uh, twee verschillende meningen. Waarin zie je hier? Rabbi Pinchas, Rabbi Pinchas uh, verschilt niet, of for, uh, zijn mening verschilt niet, oftewel die twist niet beter, twist niet met de Rabbi Shimon. zegt niet dat het iets anders is, dat op Shomer, Sharak, Trien, welke die Rabbi Shimon, die, met Rabbi Shimon, die zegt, de regel 10, dat alleen maar twee vogels zijn die geboren worden met de ziel. De regel 11. Ela, Omer, Kikol, zman, Eilo, eilo, eilo, trien. o in de regel 12. Yiv sharlo le hachriet, ad smole dertien, ze goed le gamre. Eila, hoe? Me medien, veertien, le rachemei, o meer rachemei, le dien. Oh, dat is geweldig. Kijk wat die zegt ons. Wat betekent, wat is dat verschil tussen die twee? De ene had gezegd. Rabbi Shimon had gezegd, alleen, nee, bedoelde alleen het werk dat de mens doet, ja, dat de mens doet werk in twee lijnen, rechts en links, en daarbij wordt hij geholpen door die twee engelen, dat is wat de, wat de, dat is, was de invalshoek van het betoog van, de rabbi, van Rabbi Shimon en als de mens werkt, werkt uh, aan die twee lenen dan beschermen zij hem, de mens, van twee, van twee kanten en als een mens dat niet doet, dan, dan klagen ze hem aan. Maar dan, Rabbi Schumann bedoelde dan het werk van een mens zelf. Maar de attitude, maar de, aan het antwoord eigenlijk, de, het betoog van Rabbi Pingas ging over drie lijnen. Waarom? Wat hij daarmee bedoelt. Let op, omer, maar hij zei, dus Rabbi Pingas, waarom, wat bedoelde, wat beoogde hij door te zeggen dat het, Drie engelen zijn. Hij bedoelde te zeggen dat. Kijk, Dat zolang er. alleen maar twee vogels zijn. oftewel, zolang de mens alleen maar. alleen maar in twee lenen. alleen maar in twee lenen werkt. alleen maar. als het ware. alleen maar twee engelen zijn. alleen maar twee engelen zijn. Let op. Dan, alleen als het maar, zolang zo het nog twee, alleen maar één, twee engelen zijn, alleen als het er, als er alleen maar twee engelen zijn, dan is het onmogelijk, let op, dan is het onmogelijk aan een mens om zichzelf te, uh, te doen, uh, helemaal te doen, uh, af, uh, doorslaan, doorslaan als het ware, naar de kant van het goede. De mens zelf kan dan niet, als er alleen maar twee engelen zijn, om uh, dat helemaal doorslaag, uh, doen doorslaan, die kant de, uh, van het midden naar de, helemaal naar de kant van het goede. Maar dat hij, met Ultar Medim, die wordt dan gesleept, gesleept als het ware, uh, beter te zeggen, met betekend, betekent, uh, overgebracht, steeds, uh, van dien naar rachamei, van de dien naar, van de rechter, van de dien van de linkerkant, naar de, uh, ge, van de gestrengheid, naar de rachamei, naar de barmhartigheid, dus van rechts naar, li van links naar rechts, en van rechts naar links, en om je rachamei laat die wordt steeds, uh, gesluurd, van rechts naar links, van links naar rechts. Dus daar heb je dus nog één Engel nodig, die beslissende Engel is, dat is dan die, Ela, Alidema, Simtovim. let op wat je nu ons nu vertelt, extra wat je nu geweldig wat je nu ons vertelt. Er zijn inderdaad alleen en twee Engelen, maar let op. Elai de ma simtou wim 15 no lo malach shlishi. Waar zo hele kafs. Goed, kijk nou wat hij zegt ons. Dus er zijn wel twee engelen bij de geboorte. Goed opletten. Het is geweldig wat hij nu ons nu vertelt. Als de hoogtepunt van wat het is in de wereld, absoluut. Men, men begrijpt het niet. Men heeft, het, men heeft geen kracht om dat te, te begrijpen. Let op. Dus twee engelen, de mens wordt bij de geboorte van de mens, van de ziel betekent, van, bij de geboorte van de ziel, wordt, eh, worden twee engelen uh, meegestuurd met de ziel. Twee, voor rechts en links, voor dien en racheme, voor de uh, gesprekheid en voor de uh, genade. Maar, let op, daar komt hij. Hij deed maar to be, door de goede daden, door de goede daden van de mens. 15. Dus goede daden betekent. Uh, uh, omwille van het geven. Doende mitzvot en toral leren. Omwille van het geven. Door de goede daden. Wordt aan hem. Aan de mens. De derde. Engel geboren. We En dan wordt die waardig de mens. Om. Uh, te doen, de schaal, te doen, doorslaan, naar de kant van de verdiensten. 16. Kijk nou hoe dynamisch de wereld is geschapen. Dat de mens is niet in de handen van die, is niet uh, een, een gewoon een poppetje dat uh, dat uh, hangt als het ware doet alleen maar geen eigen wil heeft, maar alles, de mens zelf bepaalt alles. We in En dat is wat hij zei tlata in on, drie zijn dat, drie engelen enzovoort, kan zagen wanneer de mens waardig wordt, zegt hij, en dan zegt hij zeer, wanneer, dus, wanneer, de mens waardig wordt, dat is de voorwaarde, wat betekent waardig worden, als een mens, zodra de mens waardig wordt, schloeg je al eens akkoot een het op, dat, wat betekent dat, wanneer de mens, als de mens waardig wordt, dat betekent dat, dat de mens niet in staat zal zijn om waardig te worden zonder, de de, zonder drie engelen. Zonder dat er drie engelen worden en niet twee. Uitelijk, twee zijn er gewoon van de... Geboorten. Uit zijn geboorte zijn er twee die hem begeleiden, maar die dan rukken hem van de ene kant naar de andere kant, duidelijk. Om, en, en daardoor maakt hij werk. Maar dan moet je dan eh, de derde doen en de derde is dan eh, door zijn goede daden, door lishmate doen, duidelijk. Dus de twee die de mens leert lishmate doen, daardoor wordt hij ge gestuurd van de ene kant naar de andere. En maar wanneer de mens al de doet, dan, dan door zijn goede daden hij laat geboren worden zijn eigen derde engel eigenlijk die hem uh, dat in, in staat stelt uh, om, de, om de zichzelf in de hele wereld te doen doorslaan, als het ware naar de kant van de verdiensten.